jongens, appeltaart met krenten, dat zijn er oven. Mm. Nou, wie wil er een stukje? oh nou. zo mm. Ja, met zo'n pakje mix Nou jongens, thuis toe oh. ja, Nou, toe. Jij een stukje. Mm. Ja, nou Dankjewel Toos. Lekker hoor. Ja. Oh. Oh. Oh, nou, ik sla oh. toch maar over. Oh. Ik lust eigenlijk helemaal geen appeltaart. Oh. Nee, nee, het ligt niet aan die taart. Ik verrek al drie dagen van de kiespijn. Oh, dan is er niks oh. aan de hand. Wel of niet. Oh. Appeltaart is erg lekker, hoor. Oh, wat oh. oh. Goedzame, Mani. Nou, oh. nog steeds. Ja. Waarom ga je niet gewoon naar de tandarts? Ja, dag. Je bedoelt je SM-figuur in dat martelkamertje? Met zijn bakje met tangen en haken? En, en, en, die, en die boor die je dan in zijn stoel wil vastsnoeren? Oh, schat, toch uit. Oh. Tandarts-basis een moderne jongen vindt. Je moet er gewoon even doorheen rijden, oh. Mani. Zo gezegd. Ja, over mijn lijk.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 En als je dan hulpeloos achterover ligt te staren in die rotlamp. en je ziet die, die enge boren op je afkomen. Nou, steeds nou. dichterbij, steeds dichterbij. Nou, nou, nou, nou. Stay... Manny. Oh, Manny! Manny! Manny. Manny. Manny. Oh. Manny! Oh, Manny! Oh, Mees! Oh, geef eens even een glas. Die wat hè? Dat is de mijn zoon. zou uh, me niks verbazen als hij van de melkboer was. Uh, hij komt weer bij, hè? Uh, jongen uh, toch. Uh, uh, Hier. Wel, uh, uh, uh, niks aan de hand, Het... Tim? Um, Komt, het uh, uh, die appeltaart. Ligt aan die appeltaart. Ik ben allergisch voor krenten. Niks mis ik, meer, die kliet. appeltaart. Best binnen te horen. Nou, dat is twins voor. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Ja, in het begin moest ik er ook aan winnen, hoor. Ach, Toos, alles went behalve een is, Ja, Gooi hem met, Brommers kieken. Dat is er nog zo één. Oh. Dat betekent dat ze willen weg. Ja, je moet er even doorheen, maar dan heb je ook wat. He. Ik zeg toch zo tegen Toos, ik zeg, neem een recht, ga de Amsterdammer. Amma. Maar nee, denk je dat ze luisteren? Ik ben best tot de vader, maar... Ja, ja. En op een goede dag staat ze daar met die tukker op de stoep. Ja. Nou, dat hebben we geweten, ja. hoor. Ja. De keer. bruiloft voor met die twee. Ali, weet je nog? Ja. Daar droom ik nog wel eens van als ik zwaar tafel ja. heb. Ja, gaan we, hoor. Het moest gevierd worden daar in dat gat, diep op het platteland. Ja. Daar onderweg geweest, op de boerderijen. Nou, ik kan je vertellen, het was weer een hel. Ja, ja, ja, dat... hey, jongens, jongens, stil eens even. Mees...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 Je auw. lijkt de stervende zwaan wel. Nee, hé. Hey. heb ik ook nog gedanst trouwens. Waarom neem je niet een lekker kognakkie? Ja. Dat helpt goed tegen de kiespijn, hoor. Meestal dat, dat, uh, dat ook goed helpt tegen kiespijn? Nou. Naar de tandarts gaan! Nee, nee, nee, nee. Het, het, het, het gaat wel weer. Laat mij maar. Uh. Ik heb al een keer uh. kiespijn gehad. Het duurde wel drie jaar en het niks hielp. De heren doktoren die stonden voor een razel. Mannen, een en al sympathie. Beginnen te missen nooit meteen over zichzelf. Uh. Nou. Kom er hier dan. Uh, ja. Ik stop er wel een kruidnageltje in. Uh, uh, nou, nou, nou, ik dacht misschien toch dat een gewoon hier... Ja, het is goed, weet je. Wij gaan vanmiddag naar de tandarts. Uh, Nog voordat ik er meestal twintig uh, twintig ga. Nou, kom jij hier uh, uh, en... Uh, ja. ou, ou, ou, nou, vanmiddag komt er een beetje slecht uit. Ik heb een kluf. Een wat? Een kluf. Een wat? Een kluf. Wat? Een kluf. kluf. kluf. Nou ja, niet echt een kluf. Ik moet, ik moet ergens heen. Uh, er is een opening van een expositie in, in een galerie uh, verderop. Ga weg. Van wie? Weet ik veel. Maar Willeke schijnt te komen. Oh, okay. Zegt ook een kees van dat rietje van de krantenkiosk. Willeke van Ambelrooi? Nee, Alberti. Vroeger als klein jongetje had hij al een poster van de boven zijn bed hangen. Nou, Idolaat ja. was hij van Ja, oh, hij had uh, al de platen. Nee, nee, ja. nee, nee, helemaal niet. <laughs> Jawel. Nee, het is puurzakelijk. Ik had gedacht, als ik me nou aan de voorstel, die artiesten hebben allemaal foto's nodig. Hey, om zichzelf te promoten en zo. Nou, zij een mooie foto. En ik een mooie klus. Ja, klus. Ja, ja, kan jij je voorstellen dat wil ik het te gek vind om met een fotograaf te werken bij wie de te Kiezen uit zijn bek stinkt? Ja, nou. nee, jongens, jongens, ik ken haar nog vanuit mijn theatertijd. We hebben namelijk samen aan Oh, juist. Ja, nou, ik ga het even naar boven. Meisjes aan het inpakken voor twintig. Oh, uh, klompen, lederhosen, Boerenkiel met een luciferdossie. Hoedje met een veertje. Oh, oh, ja, ik kan er vol van vroeg dit jaar. <laughs> ik wakker mijn bolletjes oh. van de koningin.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 Die moet je niet uit Mokenberg halen, jongen. Dat is niet goed voor een hart. O, oh, nou ben ik ineens een Amsterdammer. Kan iemand even het parool bellen? Akkie Paul Vrenier heeft toegegeven dat ik, meest goedkoop, na 24 jaar in de stad toch ineens geen houdend vent meer ben. Daar is me ook wat moois, niet aan? Nee, daar ben je lekker op tijd mee, pa. Ach, jongen, ik mag je graag pesten. Maar ik ben best op je gesteld geraakt, hoor. Die 24 jaar, die zijn omgevlogen.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 Nood. Nou, hoe is het van een ander? Hé, hey. mees? <laughs> een stokplicht springt op rood, een stokplicht springt op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Ah, de Herman Finkens grappen, ik dacht al, waar blijven ze? Oh, oh, oh. En ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij komen ze nooit meer terug.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 Oké, okay, wij gaan. Mees, zet jij de bagage even in de auto? Pa, red jij het zonder ons? Hooguit een dag of twee bij het. Maar misschien is het ook beter dat jij hier blijft en dat meestal eens een eentje bij. Mooi dagelijks. zo. Tante Ali, Leo, ken ik jullie even spreken? Ja, ja nou, dat zeg ik. Ja. Ja, ja. oh. Ik reken op jullie. Zorg dat Pa geen brokken maakt en vooral uh. zorg dat Ma niet naar de tandarts gaat. Uh. Vanmiddag nog. Geen probleem. Waar bewaar je de wangbuis in het waterkanon? Toos, ik weet het niet, hoor. Mees vader heel... is voor zijn eigen begonnen. Ik moet de hele A1 over naar de andere kant van het land waar je eraf kan vallen. En als het dan mees ligt, gaan we dan niet meer weg ook. Meid, uh, je, je kan op ons rekenen. Nou oh, ja, zeg, heb oh. jij toevallig die grote houten hamer nog onder de bank liggen? Oh, oh. Neem de volgende afslag rechts... Waarom heb je de Tomtom -tom ingeschakeld? Nou, we hebben hem gekocht en dan wil ik hem gebruiken ook. Oh, het enige dat tussen ons en Twente in ligt is de A1. Na de Gooisjeweg zit je hem in zijn vijf en dan is het alsmaar rechtdoor. Hou links aan. Daarna neem de afslag rechts. Wil je een broodje? Oh, mens, wat heb je nou nog allemaal meegenomen? Het is anders nog een hele reis hoor. Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Hengelo, Tubbergen. Ga rechtdoor. Ga rechtdoor. Ga rechtdoor. Zeg, ze blijft erin. Nou weten we het Ga wel, hoor. rechtdoor. Dit is toch de Hoge Veluwe, of niet?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 Wat he, jongen? Nou, een koiakkie! Toe, oh. geef hem nou nog maar een koiakkie. Swoelen met koiak tegen de pijn is wat anders dan een halve fles in je -e schieten. Nou, ja. volgens mij werkt het anders best. Hij weet van voren niet meer wat die van achteren heeft. Ja, ja, ja, ja, maar we ja. krijgen hem nog steeds niet mee naar de tondarts. Ja, ja. Dat, heeft, dat hebben we wel in de gaten. Ja, ja. Mani, ja, ja. Mani, ja, Mani Jochie, ja. zullen we zo gaan? Nee? nee, ik ga niet! Ga nou, jongen. Nee, niemand, kan kan me dwingen. Nou, Jochie, doe nee. nou, nou niet zo kinderwachtig voor. nee, door. nee. En nog eens. Nee, als je me voor u doet, loop ik je achter gewoon weer uit. uit. Je durf je zo tegen je. ik gewoon. Tegen het auto te te praten. Ja. Als jij zo doorgaat, jongeman, dan zwaait er wat. Je, je bent mijn echte vader niet. Ik hoef niet naar jou uh, te luisteren. Kubers en dronken kerels. Ze, ze zijn allemaal nat. Nat? Ja, jongen. Zijn je Zij nou wel doen, jongen? Laat hem de kaleren krijgen. We kunnen maar het schelen dat die pijn is te Ja, nou ja, ja, we hebben het beloofd aan Toos. Nou, weet je wat? Laat hem die fles nou maar opdrinken. Dan haal jij intussen de bakfiets en laai hem straks zo in. Ik ga me dood. Doei. Nou, nee. De mensen zullen hooguit denken dat het circus in de stad is. Ja, ik dacht dat ik dat voor goed gehad had toen je het huis... Dat dacht ik nog. Hé, <laughs> hey, hey, Ak. Ja? Geef Mani nog een kojakje voor ja. mij. Hè? Zet maar op de bont. Oh, en uh, zet die boekenpruik nou eens af, Akkie. Oh, ja. Toes is er altijd nog zelf bij. Ja, ja. Heb ik weer. Krijg je twee kinderen. De een hangt stoemdronk aan de berg. En de ander reist af naar Sint Jezus Herensek. Goeie, Jan. Eenzaam straat. Eh, maar, maar uh, te bergen toch? Alsof dat nog wat uitmaakt.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 Maar dat is wel mooi te laat. Juist, dat is nou precies waarom ik niet naar de tandarts ga. Over een uur zal ik je moeten. ontmoeten. Akkie, maak je toch niet zo druk? Tel ze mee zijn, alleen maar even naar Twente om mee zijn vader te begraven. En daarna komen ze gewoon weer terug naar de kier. Daar zou ik niet zo zeker van zijn, Ali. Voor je het weet staat mijn toosje voor de rest van mijn leven tussen de metworst en de krentenmiggetjes. Binnen een jaar kan ik mijn eigen dochter niet meer verstaan. Als ik er ooit nog zie. Dat had ik ook met mij, Joopie, toen ze ging studeren. Ja, zo gaan. Over mijn lijf. Mijn toos blijft bij mij in Amsterdam. Of ik heet geen Akki-Polverenier. Polverenier? Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou.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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat is de vader, zit maar. Afkomen, braaf, braaf. Ma, Geit. Geit. Gerrit, mijn broer, dat weet ik Ach, Volgens mij heb ik verdrongen wat ik hier op de Braaloft heb zijn doen. Meis, zo, daar ben u dan. Geit. Dat is mij ook wel moois, mijn pa. Ja, Kom jongens, uh, laten we ons niet verliezen in ongebreidelde emotionele toestanden. Um, ha je de goed kapot? Wat hé? Ben je liep? Nee, ze praat hollands Wat? Weet je wat? Laat maar zitten. Mevrouw Goedkoop, uh, gecondoleerd met uw verlies. Zo ja, is Meis, kan ik jou even onder vier ogen spreken? <laughs>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 Dat is zo snel gebleven. De bakvierf start voort. Je ja. over vijf minuten bij de tandarts ja, Dat weet ik ook wel, maar ik kan hem niet vinden. Money! <laughs> Money! De kip met agupal hier. O, hier. H zoals meisje van me. Hoe gaat het, liever? O, oh, papa, wat ben ik blij om je stem te horen. Het, het is hier... Zeg, wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is tante Ali. Die probeert Marnie naar de tandarts te krijgen. Maar die heeft de kuil genomen. Oh. En jij, liever, doe is niet. Opa, oh, weet je, dikke Jan nog? Ja, die nooit wat zei. En ja. als hij dan wat zei dat er geen touw vast te knopen was... Ja. Hij was getrouwd met te Zien, ja. die altijd een gebit uitdaad, weet je nog? Ja. Het leek wel een wedstrijdje lispelen tussen die twee. Nou, pa, iedereen is hier zo. O, oh, ja? En Mees lijkt het allemaal maar heel normaal te vinden. En dan die stilte, ja, ik weet het niet, ja. door. Ik sta hier in een soort zwart gat omhoog te kijken naar de sterren. Als jij één ster gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Oh, pa, wat moet ik nou doen? Straks wil Mees hier recht op die boerderij wonen. Nee. Lieve luister, heb je er autosleutels in je tasje? Ja, zo. Maak dan als de so rijden dat je wegkomt. meest recht wel. Nou. Die plattelandsluis zijn allemaal hetzelfde. Weet nou. zo, die weten niet wat gezelligheid is, lieverd. Nee. Ze wonen een paar jaar in de stad, maar daarna gaan ze toch op u zijn. Nee. En die vent van jou probeert je ermee in te trekken. Met je blauw geruite schort in de plaggenhut. Nou, je weet best dat meest nooit zo... Houd toch op, kind. één pot nat. Laat hem lekker de marijntje gijs uithangen, ja. Nou, jou? pa. Met de klompen en zijn gat gratsen. Nou, pa. Alles wat hij die kind aan de riekrijker. Nou, nou, zo is het ook. Nou, pa, de nee. De is niet goed wijs. En als hij jou de... Ja, zeg, pa. Zeg, pa, je hebt het wel over mijn man, hoor je me. Nou, dag, pa. Groeten. Ja, ik heb altijd al gezegd dat hij niet goed genoeg is voor mijn... Hallo, hallo. Hé, hey, goeiedag, Hallo.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 Ja, u, u kent mij misschien niet meer, maar ik ken u wel, hoor. Uit mijn theatertijd. Het zal misschien in 1978 geweest zijn, of 79, in, in Carré. Dank de Arie toch? Nou, oh, wat vind ik dat leuk. Uh, ja. Ja. Ja. <tie> ja. Uh, zeg, jullie uh, schat. Mm -hmm. uh, zou je iets voor mij willen doen? Het zit namelijk zo. Ah, hm? <tie> uh -huh. oh. nou ja. Als u denkt dat het helpt. Ja, la, la, la, la. <tie> Telkens weer haal ik me in mijn hoofd. Wat is dat nou? Uh, kan ik u iets aanbieden van het huis? Gratis. Dus op onze kosten, begrijpt u wel? Uh, nou. <truid>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 Ben je het Ik hoop de boerderijen niet eens meer. dat doet mij niks. Veel gelukkig mee dat de rest van de lente in die kroppen slast zouden te praten. Terwijl je oxen in de druk zit. Terwijl je nog maar eens een keer een barat, de strot dus niet. En elke dag bakken brieën met swoeten en koehappen. Oh, Meisje toch? Een paar doet een mooie koekoeksklok nagelaten, nog niet dan. Dan krijg je goed ervan als je onder draad duffert. Maar weet je nou wat je met die koekoeksklok kan doen, hè? Nou? Meis, meisje toch. Uh, hartstikke bedankt hoor, uh, geit.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 Nou, meneer Palverenier, ik heb alleen nog maar een spiegeltje in uw mond gestoken. Stel je niet aan, die kies gaat eruit. Je krijgt gewoon een verdoving. Daar voel je niks van. Verdoving? Met naalden en prikken? Nooit van mijn leven. Ik wil eruit. Ik wil eruit. Ah, goede klap, Leo. Zo, tante's baas, onze manier is er klaar voor. Maar voordat hij bijkomt van de klap, kunt u misschien beter alvast verdoven. Ja, en ik stel voor dat u een dosis narcotica gebruikt, waarmee je een kleine olifant. Heb je bestanden niet dat? Huh? Oh, kleine uh. kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Ja, ja, waar ja. zijn we verkeerd gegaan in de opvoeding? Uh. En uh, tegen de tijd dat hij weer bijkwam, uh, lag ze kiesteren lang uit. Hé, Manny? Dus hij kan een paar uur niet praten. Nou, dat open perspectieven. Ja. Hé, hey, Mani, Wist je dat Wille Albert die nog even terugkomt? Ja? Hey, je wou toch nog iets aan de vragen? Dat je foto's voor haar wou maken of zo? Ja.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 Wat zeg je man? Mijn zoon die trouwens bang is voor de tandarts probeert wat te zeggen. Let er maar niet op, want dat doet niemand. Oh ja ja ja, U, dat is uw zoon hè? U bent toch de eigenaar van de fotostudio van hierna? Studio Paul Vrenier, het levende pasfotohoekje. Wat is er, manie? Wat doe je nou door raam met je hoofd? Doos, meisje van me. Wat is dat? Een lang verhaal. Is mijn erfenis in plaats van de boerderij. Oké, okay, niet zo'n heel lang verhaal, maar... Uh, dat is Willeke Alberti. Ja. Jongens, Mani. Dat is Willeke uh, oh, ja. Wille ja, En ik hebben ja. nog samen een theaterproductie ja. gedaan. Ja. Leuk, hè? In oh, karant. aangedaan. Doos ja. goedkoop. En dit is mijn broer Mani. Ja, ja, ja. een van de beste fotografen van Amsterdam. Ja, ja. Hij wil al zo'n lange fotosessie met u doen. Oh, ja. Fotosessie? Nou... Ik kan eigenlijk best een paar nieuwe foto's gebruiken. Schikt het morgen? Rond een uurtje of twee. Dat is wel Dat is wel Ja, ja, ja. Nee, dat is duidelijk, ja. Nou, tot morgen dan, hè. Ja, Ja, een Dag, Leuk. En nou is genoeg geweest. Zo, dat is beter. Dat was mijn hele erfenis, pa. Ja, dat geeft niks.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 Afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via CitroentjeMetZaken.Karoo.nl, maar ook als podcast. Meest. <laughs> nice.